Griekenland heeft extra steun nodig omdat het niet genoeg heeft... aan de 110 miljard euro die de EU en het IMF vorig jaar hebben toegezegd. In totaal zou het nieuwe reddingsplan 80 tot 85 miljard, miljard euro omvatten. Hoe en onder welke voorwaarden banken, pensioenfondsen en verzekeraars... zullen bijdragen aan de nieuwe noodlening voor de Grieken... is nog onduidelijk. In Marokko zijn de massale betogingen... waartoe een jongerenbeweging had opgeroepen uitgebleven. Het drukst was het in Casablanca waar gisteren zo'n 10.000 demonstranten de straat op gingen. Ze vinden dat de democratische hervormingsplannen van koning Mohammed niet ver genoeg gaan. In een buitenwijk van de Marokkaanse hoofdstad Rabat kwam het nog tot kleine rellen... toen tientallen betogers werden aangevallen door aanhangers van de koning. Tot de betogingen was opgeroepen door de Jongerenbeweging 20 februari. Die is genoemd naar de dag waarop dit jaar grote demonstraties waren in Marokko. De beweging heeft nogal wat aanhangers verloren omdat er onderlinge ruzies waren. In Brussel is een zeldzaam stripalbum van Kuifje voor ruim 17.000 euro verkocht. Het ging om een eerste druk van het album Het Gebroken Oor, een originele kleurendruk in het Frans uit 1943. Veilinghuis Bank Dessiné had de waarde van het boek vooraf geschat op 8.000 tot 10.000 euro. Twee andere Kuifje-albums brachten op de veiling 12.000 en 15.000 euro op.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 Ik zou nog maar niet hebben gaan. het is de nacht van goede leven. En dat waren Femke en Simone en die zijn binnenkort weer te gast hier. Op 11 juli komen de flageolets uh, hun opwekkende liedjes hier zingen. Vorige week liet ik u al dat uh, anaal gefixeerde sprookje van Gerard Cornelis van het Reven horen. Eentje kwak kookt zijn eigen potje in 1969 op een plaatje geslingerd, samen met nog een paar andere sprookjes... voorgelezen door de schrijver himself, onder de titel Ik bak ze bruiner. En ik liet dat horen omdat eigenzinnige muzikus en componist Thijs Jansen... voor de woorden van dat sprookje een kantate heeft gemaakt... voor een groot koor, piano en fagot... En hij deed dat in de tijd als onderdeel van zijn consultoriumstudie. Hij moest iets componeren dat bestond uit verschillende idiomen uit de muziekgeschiedenis. En hij koos deze tekst ja, omdat Reven als geen ander het verhevene en het platte kan combineren. En de muziek kun je dat ook horen omdat hij nou, vooral gewijde muziek eh, gekozen heeft. Hij varieert dan op eh, het Gloria, het Kiri, de Missa Criolla, de Matheeus Dan Er komt ook een, een vlagje Oosterhuis langs en Gregoriaans. Nou, het koor dat de kantaten zingt heet Koor Meneer de Wit. Ze ontstaan in 2008 vanuit het zeer actieve cultuurcentrum in de Baarsjes eh, in Amsterdam met diezelfde naam. Daar gebeurt van alles. Hè. Er zijn ateliers voor kunstenaars, exposities, concerten, veel jazz wordt er gedaan. En dus dit koor, en het wordt geleid door Wendela de Vries. En Thijs Jansen, eh, natuurlijk ook. En de vaste dirigent is Otto Klap. En afgelopen uh, zaterdagavond presenteerde ze een mooie avond met Reven en Cherubini. Met als thema religie en provocatie. Nou, ik kon er niet bij zijn. Maar ik ben afgelopen woensdag wel keihard op mijn fietsje van Studio de Smet... doorgesjeest naar de Jeruzalemkerk in de Baarsjes, waar hard gerepeteerd werd. Nou, eigenlijk had ik dat moeten filmen. Op de site moeten zetten, want ja, die Thijs Jansen... die achter die piano als spelend en mimiekend het koor dirigeert en corrigeert en tegelijkertijd muzikaal begeleidt. Nou, dat is bijzonder onderhoudend om te zien. En om die olijke verleider, de 85-jarige dirigent Otto Klap, die krijgt hier de rol van zanger en verteller. Nou, als je... Hij had heel erg veel moeite met bepaalde woorden, zoals reetgat kont en drol. Dan zei hij liever Bips of je weet wel. Nou. Goed. Hier wat flatjes eerst van die repetitie. Oké, okay, ik wilde met iedereen uh, oogcontact hebben. Als jij mij kan zien, kan ik jou zien, en uh, anders moet je daar iets aan doen. Door bijvoorbeeld Sst, mensen. Wacht even. Hallo! Luister, nu doen we echt even één ding en dat is oogcontact regelen. Zie je niks door een schouder voor je? Geef even een bericht naar door Tik even iemand op de schouder van... Hallo, ik heb geen oogcontact. Dat we daar even zo... Ik zie nu alle hoofd. Nee, ik zie daar iemand niet. Hij. Ja. Oké. Okay. Um, nou, hoe we hier uitlopen voor de solo's is een beetje moeilijk. Wie hebben een solo? Even uh, handgebaar. Um, staan die handig? Kun je daar, kunnen jullie eruit komen? Ja? Nou, we gaan gewoon kijken hoe het loopt. Ja, ik wil eigenlijk dat alle solo's. Uh, jongens, please. Shh. Ik wil eigenlijk dat alle solo's uh, uh, op de plek recht tegenover Jasper uh, zijn. Wat Lijkt ik me, me mooi. Uh, Otto, wat wil jij? Wil jij ook hier meezingen in het begin? Wat zeg je? Ik vind dit een heerlijk plekje. Je het hele, hele stuk zitten. Of wil je de rest nee, meezingen? Ja. Oké, okay. ja. ga je zingen? Dan kom je voor je solo hierheen. Oké, okay, we hebben een microfoon. Ik ga de wassen versterken. wassen? Ja. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Klank bij je. En niet. Dus even eenstemmig. Goed, voor de mannen. En voor de dames. prachtig uh, spannend Oeh. Oké, okay, gaan we even auditie doen. En tegen het einde van de middag alle bassen en tenoren. Dan gaat hij. En nu. Oké, okay, doe eens. Doe eens. Hallo, doe eens. En tegen het einde van de middag. Schoongemaakt. Kijk, dat kan iedereen. Zullen we het gewoon met alle bassen? Nee, dat werkt niet. Oké, okay, uh, ik kom er zo snel niet uit. Wat zullen we doen? Oké, okay, daar gaat hij. Drie, <tieden> <tieden> en tegen het einde van de middag toen de was aan de hemel, ze klaar. Pannetje, te koken en te schuimen en te bruisen en te borrelen dat het een aard had. Die uitgekakte doel uit eentje kwaksen, je weet wel, daar moest wel zegen in zitten. Want het kookte steeds maar hoger en hoger over de rand van het pannetje. En daar moet je kijken, voordat je zegt over de rand van het pannetje. Tot zover de repetitie. Nu het echte werk. Luister naar Thijs Jans op piano, Jasper Bon op fagot... en heel veel dames en heren van het koor, meneer De Wiet. Eentje kwak koopt zijn eigen potje. Lieve jongens en meisjes, luisteren jullie eens naar een verhaal over een eentje dat eentje kwak heette? Eentje kwak was eigenlijk een heel vies eentje.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 Eentje Kwak was wel een heel vreemd eentje, vinden jullie ook niet? Van de middag toen de zon al laag in hemel stond waren ze klaar. En dan hadden ze het hele huisje van eentje kwak van boven tot onder schoon gemaakt. Je kon nu in het kleine huisje van eentje kwak bij wijze van spreken van de vloer eten. Dank jullie wel, zei Eentje Kwak. Hij was helemaal niet gelukkig dat zijn huisje weer helemaal schoon was. Hij vond het helemaal niet prettig. Uh, uh. Gelukkig had eentje kwak op school een juffrouw gehad die een heks was, maar het was een goede heks die me een beetje toveren had geleerd. Daarom ging Eentje Kwak naar zijn kleine keukentje en Kak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 of het begon in het pannetje te koken en te schuimen en te bruisen en te borrelen, dat het een aard had. Die uitgekakte dron uit eetje kwaksen, je weet wel, daar moest al zegen in zitten, want het kookte steeds maar hoger en hoger. Over de rand van het pannetje, over de aanleg, over de vloer van de keuken, over de drempel heen, de gang in, alle kamers door hoger en hoger, tot het uit alle ramen van eentje kwak zijn een klein huisje naar buiten kookte. Over de straat van de ene straat van het kleine stadje in de andere. nü pass nü nü pass nü nü pass was hey was was hey was was hey was Ja, dat was toch mooi? Of was dat mooi? Ja, natuurlijk is het natuurlijk maar opgenomen met één uh, spreekmicrofoon. Maar, maar toch, het is geen professioneel uh, koor, maar... Nou ja, de liefde en de energie uh, spatten vanaf. Goed, na deze mini-opera gaf uh, afgelopen zaterdagavond uh, koorlid Lodewijk Dorsch... Uh, in het dagelijks leven theoloog en chef van het katern Geest en Letteren van Trouw. En tevens grote revenkenner. Hij gaf een lezing over dit provocerende eentje. En de tekst daarvan, je kunt u vanaf woensdag op, uh, op mijn site vinden. Weet je wel, www.adelinevallier.nl Nou goed, daarin toont hij niet alleen aan hoezeer Thijs Jansen een domineeszoon is. En zijn klassiekers kent. En hoezeer hij ook provoceert in zijn muzikale keuzes. Maar eh, ook dat naar Lodewijks mening religieuze provocatie niet nieuw is. Sterker nog, religie gedijt met provocateurs. Tot slot nog eh, even koorleider Wendela. Ik vroeg haar namelijk eh, hoe het zat met de leiding van de Jeruzalemkerk. En dan wil ik nog even zeggen dat de Jeruzalemkerk fantastisch meegewerkt heeft. De dominee en het hele team hier hebben meegedacht. Ik gezegd: ja, kan dat wel? Poep in de kerk. Uh, een eentje kwak in zijn eigen stront uh, die ligt uh, te borrelen. Nou, daar hebben ze goed over nagedacht. Ze zeiden, ja, dat vinden we goed. En ook omdat daar wat hun betreft een beetje goed achter zit... van een, een, een vies stinkend eentje mag er ook bij. Die mag ook meespelen op het schoolplein. En die mag ook in de kerk. Ook al stinkt hij en ook al zit hij onder de poep. Dus dat is een beetje waarom de kerk ook uh, gezegd heeft... nou, prima. Want dit is een hele, heel erg uh, meeleven, echt echt protestant. Heel actieve kerk is dit, hè? Heel ja, bijzonder, ja. In deze wijk. Met heel veel jonge leden ook. Ja, het koor is in principe helemaal niet christelijk, maar wij willen gewoon graag dingen aansnijden. Klassiek met een twist zeg ik altijd. Guide me every day As I travel along. This road. My soul, I'm determined I'm to make to the, the goal. You know I, I gotta Jesus, have Jesus 'cause I just can't make it by myself. myself. Every day I pray, pray, pray, pray, pray, pray. I pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, pray, and ask the Lord Jesus, don't leave me by myself. Every week Oeh, dit dus ja, is juist heel snel kort afgelopen zonde. Elvis Presley uh, en, en de rest, hè? dat was uh, de, de complete million dollar qu quartet. Goed, uh, Rex van Beuningen, hoe zou het met hem gaan? Nog iets te melden op muziekgebied dat nodig rechtgezet moet worden? Jan Emaus sprak wederom met hem. Een hele goede morgen, Rex van En Een hele goede morgen, Jan Neemans. Rex, vanochtend een uh, boeiend uh, onderwerp. We gaan het hebben over jouw goede vriend Eddie Wally. en zijn poging om in Engeland en in Amerika een uh, voet... Goed ...aan de grond te krijgen, zo is het. En ik ben heel blij eigenlijk dat we vanochtend eindelijk eens een keer... Eddie Wally in het zonnetje kunnen zetten. Een fantastisch artiest... En in de jaren dat wij groot waren, jaren zestig, was hij enorm helemaal. En hij had een nummer. Ik zal het nooit vergeten. Ik spring uit een vliegmachine. Juist. En daar wilde, wilde hij mee doorbreken in, in Engeland? Nou, ik, ik werkte in die tijd in Fonogram, bij Fonogram in Hilversum. En ik dacht, ik ga Eddy proberen groot te maken. Groter dan al is... Met dat nummer? Met dat nummer. Let op. Jij had dus een connectie, begrijp ik, in Engeland om Eddie een handje te helpen. Jazeker, in Engeland. Ik werkte toen bij Phonogram en ik heb de Engelse office opgebeld... en ik ben naar Heathrow gevlogen. Enfin, ik kom eraan, komt de grote, bekende, gerenommeerde producer... en liedjeschrijver Jonathan King komt mij ophalen van Heathrow... Hoe verliep jullie ontmoeting? He, jullie, nou, jij stelt je voor, neem ik aan. Ja, wat ik dacht dat een hele uh, amicale ontmoeting zou worden... tussen twee collega's, dat blijkt een enorme fluim. te zijn een arrogante zak, eigenlijk. Ja, ik, ik zeg maar zoals het is. Dus, hey, uh, zeg, ik ben Jonathan King, ik zeg Rex van Beuningen. Goedemiddag. Rex, schrijf je dan met KS... En toen zeg ik nee niet met een ka oen ka u k u k u k u k u ka u k u k u ka u k u k u k u k u k u k u k u k u k u k u k u k ka k u k u k u k u k u k u k u k u It stays, It stays right. on. Jonathan King. Sorry dat we hem zo moeten knijpen, maar we moeten ook nog het mysterie van Emily spelen. Uh, u weet het, uh, Jan Emmers heeft een mooi tekst geschreven over iets of iemand, u moet raden wie of wat het is. En u kunt na het eerste fragment, is dus opgedeeld in drie fragmenten, na het eerste fragment, kunnen we liefst drie knijpkatten winnen, na het tweede nog twee en na het laatste nog eentje. En hier komt het eerste fragment. Er zijn steeds meer journalisten in de nieuwssector die hun vragen het liefst beantwoord zien. ...woorden met een simpel ja of nee. Die vragen mogen nog breedvoerig geformuleerd worden. De antwoorden moeten alleen maar bevestigen of ontkennen. Maar hoe lang zo'n vraag ook duren mag... ...meestal is de essentie, zat u fout? En dan luidt het ideale antwoord ja. Nou, soms zegt de geïnterviewde daar wat van. Op het moment dat mijn antwoord u te ingewikkeld wordt, kapt u me af. Zei laatst een veelvervraagde radio- en tv-gast... Er werd niet op gereageerd, terwijl in zijn wereld niets eenduidig was, is of zal zijn. Hoe graag we dat ook zouden willen. Als u denkt te weten, 0800-1121. En wij gaan luisteren naar... Oh ja, ik kreeg een, een, een, een cd van uh, Guusburg. Of althans, ik kreeg een aantal nummers door. Hij heeft namelijk een, een, een leuke lijst samengesteld, de Dutch Dolls. We gaan terug naar 1967... Mariska en de Motowns. Ken je het verhaal dat iedereen vertelt? En dat overal als laatste nieuwtje geldt? Ieder zegt dat jij een ander hebt voor mij. Is het waar, maar leuk? Oh, wow. Waarom gaf je mee die gladdering cadeau? Oh, waarom zei je mee? Oh, oh, I love you so. Is dat nu voorbij? Darling, zeg het mee. Is het waar? My love. Oh wow. Als je wist, als je wist wat een pijn dat doet. Baby baby, zeg me, zeg me, het is niet voor goed. Waar ik ga op staan, hoor ik steeds dat verhaal Wie ik ook ontmoet, ze weten het allemaal Ieder zegt dat jij een ander hebt voor mij Is het waar? My love, oh wow Is dat nu voorbij, darling, zeg het mee, is het waar?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 Hoe vindt u haar klinken? Ik, ik had haar nog nooit in het Nederlands gehoord. Dat was uh, Mariska. Mariska Veris. Ons helaas alweer een tijdje geleden ontvallen. Ik heb haar nog wel eens te gast gehad uh, in radio 2. Uh, ontzettend lief mens. Ja, ze, uh, nou, een beetje eenzaam wel. Met haar met twee katten. Maar volgens mij. Dat, zoiets staat me bij. Dat doet niet toe. was Mariska Veris. En nou belt er niemand naar. Nou, vindt het helemaal belachelijk. Maar goed, oké. Okay. Hier is het tweede fragment. Het is reuze makkelijk om in zijn vakgebied iemand compleet af te branden. Zet tien specialisten die in zijn professionele territorium werken naast elkaar... en je hoort tien totaal verschillende opvattingen. En dat is niet zo gek. Want hoewel wij denken dat er alleen maar wat met cijfermateriaal gegogeld wordt... spelen duizenden factoren een rol. En die factoren zijn allemaal onvoorspelbaar... Je hebt te maken met ons gedrag, met de stemming, de sfeer, het laatste nieuws. Zijn vak stelt onmenselijke eisen aan een mens. En daarom kan hij er niet eenduidig over spreken. Maar ja, tijd voor uitleg krijgt hij niet. Wij willen keiharde beloften van hem. Krijgen we niet. 0800-1121, als u het denkt te weten. Wel nog even. Hé, hey. zou ik leuk vinden. Uh, ik heb hier nog een, een dodge doll... Uh, Thomas vertelde nou net dat zijn vader in een beentje had gezeten met de volgende zangeres. Nou, ben benieuwd. Bonnie Squartet. You got a light. Aan de telefoon, Mekkie. Goedenacht, Goedenacht, Mickey Goedenacht, Lerien. Het is ja nou, Oh, nee, nee, ik moet eerst even Mickey spreken. Dus Mickey jij komt zo, wat grappig. Hey. Is er een Mickey ook nog in omloop? Ja, moeten uh, moet jullie die even dichtzetten, hè? Ja, dat was, was een foutje van, het, van, uh, van, van, van, van ons. Goed, uh, Mackie. Uh, hoe is het met jou? Uh, uitstekend. Als ik jouw stem hoor, natuurlijk nog een heel stuk beter. <laughs> Oh, heerlijke slijmjurk. Goed, <laughs> eh, nog iets bijzonders vandaag gedaan? Uh, nou, ik ben uh, al een hele tijd bezig uh, die NRC uh, door te pluizen. En uh, dat uh, schiet niet echt op. <laughs> nee. Had je dat stukje ook gezien? Die, die uitspraak, wat had ik hem nou ook weer? Uh, uh, wat had ik nou? Die vond ik zo mooi. Uh, nou ja, die zin. Die zin, die zin. Is het waar? You can't, you can't teach. Nee, wacht even, hier. It is impossible for a man to learn what he thinks he already knows. Mickey? Uh, uh, ja, dat lijkt een beetje op uh, een oude uh, spreuk die ik uh, lang geleden aan de muur had hangen. Nou, wat was dat? Uh, een oordeel kan weerlegd worden, een vooroordeel nimmer. Ja, nou, zoiets, ja. Daar lijkt hij inderdaad op. Zeg, Mickey, wie denk je dat het is? Uh, Janke is de jager. En hoe kom je daar zo bij? Uh, iedereen wil antwoorden. Namelijk: uh, hoe gaat het uh, met het uh, Griekse probleem? Ja, ja, ja. Uh, Garanties zijn er niet over te geven. En hij is uh, stevig bezig uh, om er nog wat uit te slepen. Uh, ik, ik had een andere financiële uh, man erin gedacht als alternatief, maar daar hou ik verder mijn mond maar over. Ja, hou, hou daar je mond maar over. Ja. Maar mis, niks zeggen, maar misschien is die het wel, want het is niet Jan-Kees de Jager. Ah. Dus nou, we moeten even naar Mickey luisteren wat zij denkt. Dus uh, uh, Bedankt voor het bellen, Mickey. Oké, okay, prettige dag. Daag. Dag. Mickey. Adeline. Adeline, ja. Hé, hey, luister, Mickey. Ik zie wie jij, uh, wie jij hebt staan. Dus ik ga nu het laatste fragment uh, voorlezen. Hou je even, even niet zeggen wie jij denkt? Hè? dat ik het jaf is. niet. Oké. Okay. De laatste tijd ligt hij onder vuur. Hij stopt ermee op een raar moment. Jarenlang gingen we allemaal rustig slapen... want hij lette wel op onze portemonnee. dachten we... Totdat die portemonneetjes van ons ineens een stuk leger dan voorheen werden. Geld stroomde naar IJsland en vervolgens de Poolzee in... om nooit meer terug te keren. Laat staan met rente. En er was die rare voetbalbank in de kop van Noord-Holland. En ineens vonden we dat die ene man helderziend had moeten wezen. Die ene verlichte figuur had moeten zeggen, pas op. Maar dat zei hij niet. En zijn collega's in Europa ook niet. Want hij is geen helderziende. Hij is geen variétéartiest. En als hij dat probeert uit te leggen, ja, dan wordt hij afgekapt. Veel te ingewikkeld dat verhaal. Wij willen een overzichtelijke wereld. Waarin hij zegt, oké, okay, mijn schuld. Nou, zeg het maar, Mickey. Nou, dwelling. Ja, absoluut. Wa wa waardoor wist je het? Waardoor dacht je aan hem? Uh, die hele vele duizenden dingen. Dat is toch wat economen claimen. Ja. Ons hele leven te beheersen? Ja, ja. Niet te geloven, hè? Dat we dus beheerst worden... door iets wat, we, wat volledig onvoorspelbaar is. En... Ja, of misschien maken we het wel onvoorspelbaar. Ja, maar ik zou niet weten hoe het anders moet. Uh, nee, minder hebzuchtig zou ja, ja, dat, dat kunnen. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Maar kan, ja, begin, verbeter de wereld, begin mee zelf. Ja, en daar kunnen die arme Grieken op dit moment niet zoveel mee. Nee, nou, daar moet ik toch ook helemaal niet aan denken. Nee. Want nu zitten wij te, te protesteren tegen de bezuiniging op de kunst. Terwijl ik denk, ja, we zijn allemaal aan elkaar verbonden. Het is... Adeline, hoe kom je nou opeens op de kunst? Want je hebt me ooit geïnterviewd. Ik werk bij Escher, ik ben de conservator. Oh ja, Mickey ja. <lacht> ja, verdomme, ja. Dat weet ik nog, in die tuin daarachter, lekker. Zo is het, zo is het. Volgens mij hebben we nog een wijn, heb ik een wit wijntje toen gedronken, weet je. Dat zou best wel eens kunnen. Hoe gaat het met Escher? Heel goed. Ja, ja dat denk ik anders Nee, maar het gaat echt heel goed. En, um, maar het is diepdurig wat er gebeurt, allemaal. Nou, gaan je, gaat jullie museum er iets van merken? Ja, de gemeente heeft al gezegd dat ze uh, 13% bezuinigen dit jaar. En, en wat betekent dat in concreto bij jullie? denk je? Dat wij de prijs voor het eerst hebben verhoogd, de toegangsprijs. Ja. Ja. ja, nee, het is gruwelijk. En dat betekent waarschijnlijk wat voor ons direct. Wat ik het meest schandalige vind is dat die CEP-kaart weggaat. Is dat zo? Ja, ja. Zoals het er nu uitziet gaat het zo als er geen private investeerders zijn. Dus ik roep Shell en Philips en DSM hierbij op nu geld in de CEP-kaart te stoppen. Want dat heeft tenminste zin. Uh, ja. Alle kinderen die ik langskrijg, en ik krijg er echt heel veel, hè? daar ja. hebben we het al eens over gehad. Ja, ja, ja. Echt heel veel veel Haagse kinderen, veel Nederlandse kinderen, veel schoolklassen. Daar zal ik zeker twee derde van gaan missen. En dat is voor mij vervelend, is voor het museum vervelend. Maar ik kan je garanderen, het is voor die kinderen nog veel vervelender. Ja, ik, ik vind het al erg dat, uh, dat het Rijksmuseum en het Stedelijk Museum zo lang dicht geweest zijn. Ja. ja. Maar uh, nee, dat, is, het is, dat wist ik helemaal niet dat die CEP ja. ook eruit ging. Ja. Nou ja, belachelijk. Ja, het is echt vandaag, Want als je niet bij kinderen begint die niet... ...natuurlijk in een, ja. een culturele instelling komen. Laat het breken. Precies, het ik, gaat ook over filmen, muziek en Ja. Dan verlies je ze. Want als je mensen niet op een jonge leeftijd laat merken... ...hoe dit soort instellingen je kunnen laten verbazen... ...dan vergeet het maar dat je ja. ze nog in krijgt. Ja. En dan mis je dus veel in je leven. Al vang je er maar één paar jaar op, ik elk jaar weer. Ja, uh, ik vind het ook heel erg. Ja. En wat ga je doen? Ga je, heeft het nou zin, zo'n mars, mars der beschaving... Van nee. Rotterdam naar Amsterdam en naar Den Haag? Ik denk het dus niet zo. Want degene die je moet vermurwen, die kijkt over je heen, langs je heen, de andere kant op. En die denkt, het is wel goed. Laat ze maar lopen, die jongens zijn zo bezig. Ja. Krijg... Dus nee, ik denk het niet. Ik denk dat je inderdaad moet zeggen, jongens, mijn rug op. En nu gaan we met z'n allen zoeken wat je wel privégebied kunt vinden. Alleen maar roepen, wij bestaan met subsidie. Natuurlijk zijn we er allemaal heel erg afhankelijk van. Maar misschien kan de beschaving dan inderdaad... uit een ander segment van deze samenleving komen. En het komt kennelijk niet uit de Tweede Kamer. Nee. Want ook de hele Tweede Kamer had daar tegen kunnen protesteren. Ik, ik, soms denk ik van... Uh, dat ik, dat mijn, mijn vader heeft lang in de Tweede Kamer gezeten. Ik, ben, ik denk dat hij heel blij is dat hij deze tijd niet meer meemaakt. Ja. Ja. Afbraak van uh, sociale zekerheden, van cultuur... Nou, uh, lieve Mickey, je, je moet even aan de telefoon blij, blijven. Dan zal Thomas jouw uh, adres noteren. Want dan krijg jij maar liefst twee knijpkatten toegestuurd. Okay, ik kom je nog een keer naar Emma kijken. Want ik heb nu zo'n leuke Emma-tento's zijn. Beneden in het Zoetlanden, weet je wel, daar bij die tuin. Ja, ja. Oké, okay, nou goed, als ik weer in Den Haag ben... want ik, ik wil okay. ook naar het museum beelden aan zee... dus dat, dan kom ik bij jou ook een keertje okay. weer langs. Is goed. Dag. Dag. Uh, even een biertje hoor voor de lol. <middels> Ik ben Beertje Collarco, Beertje dat kan zingen, tralado rimifasol, danser bij het is te dol. Ik beleef zoveel, lachen uilen, leren speel, met mijn fluiten, fluit las blaas ik elk verhaaltje uit, wiet, wiet, wiet, wiet, wiet. Kleutertjes, nu opgelucht, nu gaan we beginnen. Prauladorini, Vasso, ik ben een beetje Colarco. Ja, nou, nou heb ik één minuutje over, omdat uh, uh, Miki het veel te snel geraden heeft. En ik moet dus nog één minuutje uh, doorpraten, dus ik dacht toen nog een gedichtje. nog. eens <laughs> even kijken hoor. Uh, dat is weer uit die leuke bundel. Uh, van Boerkenaas tot dikketje Dap. 111 kindergedichten om nooit meer te vergeten. Maar ze is gewoon van volwassen dichters, over het algemeen... die over hun eigen jeugd dichten. Of nou goed, uh, Maar ik heb er al een paar gedaan, hè? dus dat, dat had ik moeten aangeven. De, deze heb ik die al gedaan. Die is zo prachtig natuurlijk. Van Judith Hertzberg. Een kinderspiegel. Als ik oud word, neem ik blonde krullen. Ik neem geen spataders, geen onderkin. En als ik rimpels krijg, omdat ik 50 ben... dan neem ik vrolijke, niet van die lange om mijn mond. Alleen wat kraaipootjes om mijn ogen. Ik ga nooit liegen of bedriegen, waarom zou ik? En niemand gaat ooit liegen tegen mij. Ik neem niet van die vieze, vette, grijze pieken... en ik ga zeker ook niet stinken uit mijn mond. Ik neem een hond, drie poezen en een geit... die binnen mag, dat is gezellig. De keutels kunnen mij niet schelen. De poezen mogen in mijn bed. De hond gaat op het kleedje... Ik neem, ook een hele, ik neem ook hele leuke planten met veel bloemen. Niet van die saaie sprieten. En geen luis of zoiets raars. Ik neem een hele lieve man die tamelijk beroemd is. De hele dag en ook de hele nacht blijven wij alsmaar bij elkaar. Nou, mooi, mooi gedicht. Ik heb niet helemaal goed voorgelezen. Sorry. En wat gaan we nu doen? Ja, oké, okay, een nieuwe oude meuk. Hoorspel. Weliswaar geschreven in de jaren 50... door dat Duitse echtpaar Rolf en Alexander, Alexandra Becker... en toen ook al uitgevoerd bij de AVRO. Maar die maakte in de jaren 60 nog eens een nieuwe versie van... Uh, Francis Durbridge die was gestopt hè, met zijn Paul temple serie En uh, ja, Nederland moest dus nieuwe avonturen van uh, Paul, Paul Vlaanderen missen. Maar gelukkig uh, bleek het nieuwe personage Paul, Paul Cox een, uh, een schot in de roos. Luc Lutz die, uh, maakte er een heel modern personage van... dat uh, de prettige, veel, veel moderner dan die oudbollige Paul Vlaanderen... uit de mond van Cox komen zinnen als... ik was de klut kwijt als een rauwe eitje op een broodje tortaar... Nou. Veel plezier met deel 1 en 2 van Mag ik me even voorstellen? Mijn naam is Cox. Mag ik mij even voorstellen? Mijn naam is Cox. Een nieuw detective in zeven delen door Rolf en Alexandra Becker. Vertaling Alfred Pleiter, regie Dick van Putten. Eerste deel. Een sterfgeval komt zelden alleen. Mag ik me even voorstellen? Mijn naam is Cox. Mijn naam is Cox. Is Cox. Cox? He, bekende naam. Aangenaam. Hoe werkt u het? Of, wat rijdt er van toe? Een echte heer hoeft toch eigenlijk zelf niet zijn smooking te strikken? Misser Chanders. Waarvoor heb ik anders een huishoudster? Ja. Maar die zal weer met de duimen zitten te draaien. Richardson, wat hang jij daar nou weer? Koks, wat ben je, zenuwachtig. Oh ja? ja? Ja. Ja, omdat ik geen flauw idee heb wat die idiote uitnodiging te betekenen heeft, zeg. Ik ken die mensen nauwelijks. Maar omdat je nou eenmaal zo nieuwsgierig bent als een jonge kat, ga je daar toch maar heen. Richie, jij maakt mij razend. Leef me nou eerst dat dasje maar eens. En sta stil. Ja, graag. Nou, ik kan het me wel zo'n beetje voorstellen, zeg. Grote villa's, ratrijke mensen, volslagen blasé-gasten, een chique engert van een gastheer, een overvriendelijke, overrijpe gastvrouw en als over de hele wereld bekende, onvoorwaardelijk onveranderlijke uitnodigingsoorzaak: Mr. Paul Cox is vrijgezel. En op de achtergrond loert een verwend dochtertje dat door Papi is wijsgemaakt dat ze alleen maar piano hoeft te leren spelen om een ideale partij te doen. Voor de rest zal Papi dan wel zorgen. Ja, het feit dat je binnenkort veertig wordt, dat geeft je nog niet het recht om je te gaan gedragen als een babbelzieke grijzaard... En jij nou nog niet klaar met dat smokingdasje? Ja, dadelijk, dadelijk. Door wie wordt dat feest gegeven? Door Geneviève. Oh, Geneviève, een vrouw. <tie> Zie zo, dat dasje zit. Dank je. Ja, daar heb ik een klein jaar geleden mee kennis gemaakt. En spaar me uh... verdere uitleg. Ze is het toppunt van charme en liefheid, heeft zulke grote ogen... een volmaakt figuur, de allermooiste benen ter wereld... goudglanzende haren, een parelwit stijl tanden... en als ze lacht hoor je klokjes klingelen. Hoe weet jij dat? Ken jij, Geneviève? Of koks. Tot nu toe hebben al je vlammen er zo uitgezien. Daarboven waren ze allemaal stuk voor stuk... een toonbeeld van onschuld, trouw en karaktervastheid. Dat hoef je me echt niet telkens weer opnieuw te vertellen. Van al die anderen heb ik alleen maar gedacht dat ze zo waren. Geneviève is werkelijk zo. Ah, hier is je andere machet knopen. Oh, dank je. En uh, waar zit het addertje? Welk addertje? Het addertje dat onder het gras van die uitnodiging moet schuilen. Want anders zou je er niet zo uitvoerig met mij over spreken. Er is inderdaad sprake van een klein schoonheidsfoutje. Hier, bekijk die uitnodiging maar eens. Hmm. Monsieur Antoine Lefevre, als Mr. en mrs Edmund Gatewell hebben de eer... Nou, is toch een doodnormale uitnodigingskaart? Op het eerste gezicht, ja... Het is natuurlijk wel een beetje gek dat die uitnodiging van drie personen uitgaat. Het is een familieaangelegenheid. Geneviève is de dochter van een schatrijke, hoogst serieuze Franse fabrikant, die Monsieur Antoine Lefevre. En Mister en Mrs. Edmund Gate Dat zijn Geneviève en haar man. Oh ja? Is je droomprinses getrouwd? Helaas, ja. Haar gemaal behoort tot de bevoorrechte klasse van ons voormalig imperium, maar is niet meer dan een bemiddelde nul die totaal niet meetelt. Nou, waar beklaag je je dan over? Ik beklaag me niet. Ik vraag me alleen maar iets af. Waarom heb ik die uitnodiging vanmorgen pas ontvangen? Vanmorgen? Ja. Uit handen van een bode. Een vrouwelijke bode. Menselijke zulke parties worden toch meestal weken van tevoren georganiseerd? Dat bedoel ik juist. Ik vraag mij af waarom die luidjes die mij amper kennen... vanmorgen pas tot de conclusie zijn gekomen... dat ze het vanavond niet zonder mijn aanwezigheid kunnen stellen. Hm. Waar heb je die mensen leren kennen? En hoe dikwijls heb je ontmoet? Oh, je ontmoet? Een enkel keertje in Parijs, in een duur restaurant. Daar werd ik door Geneviève aangesproken. Met andere woorden, een schuchter schepseltje. De vonk sloeg meteen over. Jullie keken elkaar diep in de poppetjes hm. van de ogen... en ze maakten een onvergetelijke indruk op je sprake van het gewone zinloze geklets. Oh ja? En waarom ga je dan vanavond toch heen? Om die bode natuurlijk. Huh? Die vrouwelijke bode die mij de uitnodiging kwam overhandigen. Een bedoverend mooi schepseltje. Jong, fris, onbedorven. Oh, hou alsjeblieft op, Cox. Doe me één plezier, wil je? Waar nou niet weer meteen dat over je oren verliefd. Ik voel mij tot tranen toegeroerd door jouw vaderlijke vermaningen, Ritchie. Helaas zijn ze volkomen overbodig. Ik ben vastbesloten om nooit meer verliefd te worden. Oh. Ditmaal laat ik mij niet vermulgen. Ik hoor het je zeggen. Maar, mag ik me even voorstellen? Mijn naam is Cox. Ah, is dat u, Mr. Cox. Goedenavond. Ik heb al zoveel over u gehoord. Ik ben Gregory Gilmore, een vriend des huizes. Goedenavond, Mr. Gilmore. Ach, jullie hebben al kennis gemaakt, zie ik. Ik wilde jullie juist voorstellen. Vol Cox en Greg Gilmore. O, leuk gezicht. Twee zulke knappe mannen. <laughs> Geneviève, je maakt ons nog volwaand. Goedenavond, madame. Mijn hartelijke dank voor uw charmante uitnodiging. Ik vond hem even verrassend als aangenaam. Maar wel een beetje aan de later kant. Ik me spijt, sorry. Maar papa stond erop dat we je ook nog zouden vragen. Niet wel, papa? Nou ja, eigenlijk was het jouw idee. Enfin. De hoofdzaak is het u nu bent, Mr. Cox. En ik hoop dat we u nu ook vaker bij ons zullen zien. Uh, u kent mijn man, toch? Hallo Edmund, kan Mr. Cox even goedendag zeggen. <laughs> nou, straks snel door met uh, nog meer bla bla bla bla van de gemiddelde cocktailparty.